Een pannen is niet het einde van je plannen. VAB Pechverhelping is er 24 op 7. Goedemorgen, 3 over 6. Ja, Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, lieve luisteraar. Ja, hopelijk sta je daar niet in de daar in z'n avond. Hè. Ja, ik, ik, ik heb het net gezien op tijd op borden, signalisatie en ik kon omrijden. En regen, man, regen, regen op de weg. Dus hou de rekening als je de weg op moet. Er zijn al voldoende accidenten gebeurd op dit moment en in het weekend.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 Ja, het is de laatste maandag van de maand. En ook meteen de laatste maandag van de week. Oké, okay, dat is bijzonder. Ja. Dat, dat heb je dan ook. O, ja. Jij bent van het weekend naar uh, Night of the Proms geweest. Ja, het was eigenlijk een beetje afternoon of the Proms. Dat was uh, namiddag. Ah, ja. Matinee voor de oudere mensen. <lacht> maar het was heel leuk. Ja, heel toffe sfeer. Uh, echt een, een, een bom van een dirigente, een fantastisch orkest. En ja, muzikanten die, die, die er allemaal heel goed stonden. Het was heel tof. Hoe was het eten, want ik zag dat Shema er ook was. <lacht> ja, Schema was er ook. Schema heeft ervoor Zorgde dat de desserts heel vlotjes tot bij ons kwamen. Stak oh. haar hand op en zei: Kom, hier moet je zijn. Dus heel lekkere desserts, ja. The night of the Proms, maar ook met Toto. Was goed? Heel goed. Ze kunnen het nog, echt waar. Ja. Ze hebben het altijd al kunnen. We gaan daarmee beginnen, zie. Goedemorgen. Ja. Huisman is ook geweest na Night de Prom zaterdagavond. Het was fantastisch. Onder andere met Toto. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veyre. I know you will be calling me late at night. Cause you need to hear those words from me one more time. De beste stemmen op dit moment in ons land, Lise, A, who will be there? Een van de mooiste stemmen toch in ons land. Dag Mona. Goedemorgen. Ja, problemen zijn in Zaventem. Wat is dat? Ja, al. op de binnenring rond Brussel is in Zaventem de weg volledig versperd door een ongeval. Je staat te halen in de file vanaf Vilvoorde. Hij dus best om via de buitenring rond Brussel. Dan half files richting Antwerpen met een kwartier bij op de E313. Tussen Herentals Industrie in Massenhoven. Op de Antwerpsring naar Gent een kwartier bij tussen Berchem en Linkrover. En dan hebben we nog een ongeval op de E1910 richting Breda in Kleine Bareel. Daar is de spitstrook afgesloten. Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen! Je maandag begint. Ja, Goedemorgen, Gunter. Goedemorgen, Ilse. Goedemorgen, Jenny. Uh, Goedemorgen, Charlotte, natuurlijk ook. Goedemorgen. Hoe nat was het in Gent? Uh, heel nat en het was lastig rijden. Ja, heel veel grote plassen overal. Ja. Vandaag, 27 november, de dag dat je hoort, ik kan niet genoeg zeggen dat het enorm aan het regenen is. Dus zij toch voorzichtig op de wijk, want het is intussen al echt de moeite. Nat weer. En in de Ardennen zou het kunnen sneeuwen tot 10 centimeter. Maar goed, hè. Oh ja, tof. Ja, hé, mooie dag. beelden. Hou ja, je van sneeuw? Ik vind dat heel leuk. Ja, <laughs> ik vind dat heel gezellig. Hoor. Ik vind dat leuk van een dag of twee. <laughs> okay. zo, dan, dan is het goed geweest. Manuela Huisman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe nat is het in Bruggen op dit moment? Het is het ook al aan het Ja, kijk, zo gaat dat. hè. Je bent ook naar de night of the proms geweest, zaterdagavond. Wat was jouw absolute ja. hoogtepunt? God, voor mij was dat Anastasia en uh, Tutu. Ja, tot hebben we net al gespeeld met Anesthesia. Ja, die kan het nog blijkbaar, hè? Ja, zeker. Kijk, was echt, dat... wat was dat? was echt fantastisch. Want ze is dan ook naar die show van Natalia geweest vorig weekend. Was Natalia daar dan ook, nee? Nee, Natalia was daar niet. Nee, kan niet overal zijn, die vrouw, hè? <laughs> dat is waar. Manuela, geniet van de dag. En heb jij je brievenbus al ooit ingeschreven? Nee. Oh, jammer, jammer, jammer. Radio doen, want het is de laatste week van Peter Post. Vandaag hoor je wat je een jaar lang kan winnen. Nu woensdag, de laatste prijs. Gone and the curtains, cause all we need is candle. words up, so take this wine and drink with me, and let's delay our misery. Ten het mooie woorden ook van Anja Bergmans. Dag Peter, ik wens je een goede start op maandag, een zorgeloze dinsdag, geen stress op woensdag, geen obstakels op donderdag en een lach op vrijdag. Nou, oh. <lacht> hemikruik. Groetjes van een trouwe luisteraar. En nog een goed bericht. Stijn de Kerpel heeft André Hazes gezien in de Ahoy. In Nederland was ook top, zonder twijfel. Bon, belangrijke vraag. Um, hoeveel keer ga jij nog op restaurant tegenwoordig?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 Ringbus, ja? rugstap, ja? kompas. Waar gaan we naartoe? Ik wil gaan kijken voor een Ford Kuga Hybrid. Ah. Zelf opladend, een rijbereik van meer dan duizend kilometer wow. en altijd klaar voor het avontuur. Ah, zoals jij dus. En wat kost dat? Vanaf 485 euro per maand in private lease. Oké, okay, op naar Ford. Zet die Kuga al maar klaar, meneer Ford? Ja, voor mij ook een. Ford. Ford, Ford. Aanbod op basis van een eerste verhoogde huur van 7312 euro, inclusief BTW. Alle voorwaarden op for.be. Merry Black Friday bij Carrefour. Wat zegt u daar? Ah, dat is met promo's. Kortingsbollen van 20 euro? Is dat nu al? Ja, tot en met 27 november. Merry Black Friday bij Carrefour. Met bovenop de promo's kortingsbollen van 20 euro per aankoopschijf van 100 euro. Op en Gaming in de hippermarkt Carrefour. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. Goedemorgen, morgen. Natuurlijk wel, 19 over 6. Welkom bij de show en nieuws over de treinen. Want er zijn blijkbaar nog nooit zoveel klachten geweest over de NMBS als dit jaar. Charlotte van het Nieuws, wat is het verhaal? Wel, de ombudsvrouw voor het sporen is echt overspoeld geworden door klachten van reizigers. Want in de periode van januari tot oktober vorig jaar zijn er 22% meer klachten over de NMBS geweest dan het jaar daarvoor. Het gaat alleen over klachten van reizigers die dus samen met de NMBS geen oplossing konden vinden voor hun probleem. Dus dat is nog maar een heel klein deeltje. Uh -huh. 34% procent van de meldingen gaat over vertraagde en afgeschafte uh, treinen. En mensen ergeren zich vooral op het feit dat ze niet kunnen rekenen op die treinen. Want 85,5% uh, rijdt stipt op tijd. En 37.000 treinen, 37.000, die werden volledig afgeschaft. Dus geen maar, trein, niks. Ze, maar het is een dat is veel, gigantisch getal. Uh, ja, ja. Dus het komt vooral door het grote personeelstekort, ook in onderhoudsdepots. En die mm. treinen die besteld zijn, die zijn er niet. Dus soms zijn er ook echt gewoon geen treinen om te rijden. Maar dit verhaal is toch al, dit, dit hoor ik al tien jaar. Ja, het blijft, blijft aanslepen, maar het wordt dus wel nog wat erger van, volgens de ombudsdienst. Het moment dat je denkt van, oh ja, met dat regenweer misschien gewoon even de trein pakken, in plaats van de auto, ja, hier word je ook niet gelukkig nee, van. Nee, zeker niet. Bon, we weten weer, ook daar wat doen, beste dames en heren politici. Goedemorgen, morgen. Uh, nog een dingetje. Ja, hoeveel keer uh, ga jij nog op restaurant? Um, oh, toch een tweetal keer per maand, denk ik. Ja, ja zoiets ja, het blijkt toch anders te zijn intussen. Want we winkelen en je eet anders dan voor de coronacrisis. Er zijn cijfers over. Ja, Comeos, dus de organisatie um, voor consumenten, die uh, bevraagt jaarlijks Belgen over hun consumptiebedrag. En wat blijkt daaruit? Dat we vaker naar de supermarkt gaan dan voor corona. We hebben dat zo wat gekweekt in die periode. Uh, want we waren vaker thuis, dus we konden op verschillende momenten naar, momenten naar de supermarkt. Mm. Maar we gaan ook minder op restaurant uh, voor gaven we meer dan 50% van ons budget uh, dat we gebruikten voor buitenshuisactiviteiten aan restaurantbezoekjes uit. En nu gaan we goedkoper buitenshuis eten, blijkbaar. Ook dus uh, naar de kebabzaak of naar de frituur. Omdat dat goedkoper is. Daar was we vanmorgen over bezig. Dan blijkt dat naar frituur gaan, dat het een pak duurder geworden is. Ja, maar dus we verkiezen dat boven restaurantbezoek. Maar frieten zijn dus toch wel duurder geworden. Gemiddeld 13%. En dat is de sterkste stijging in 20 jaar tijd. Nou. Dus, uh, dat komt omdat de olieprijzen gestegen zijn, onder meer door de oorlog tussen uh, Rusland en Oekraïne. Maar ook aardappelen worden duurder en duurder, dus dat ja, vertaalt zich dan in een duurpak friet. Mm -hmm. En de vraag is ook of ze nog duurder gaan worden. Van nu al die wateroverlast, bijvoorbeeld in de Westhoek, heel veel aardappelen. Ja. zitten zompig in de grond, die kunnen niet meer goed groeien of zijn gewoon te nat. Dus misschien dat dat ook nog uh, resulteert in duurdere frietjesprijzen. Ja, we hebben een getuige. dat is onze telefoonmedewerker uh, Bavo van de Telefooncentrale. Bavo, goeiemorgen. Goedemorgen Peter, goedemorgen. Ja, ben je nog vrijgezel intussen? Ja, ja, ja, ja, inderdaad, ja. Sommige mannen en vrouwen vragen dat. Maar daar ging het niet over natuurlijk. Dus jij zei vanmorgen: jij gaat wel eens naar het frituur. En hoeveel betaal jij voor je ja, voor je belevenis? Intussen zal dat een euro 15, 16 al zijn. Dat is veel, hè? Dat is veel geld. Maar wat bestel je dan? Uh, enkel één klein pakje friet met een uh, stoofvissausje erover en uh, één gepersonaliseerde hamburger en één Lucifer gepersonaliseerde hamburger ja vertel ja, dat is een hamburger zonder saus ik heet niet graag koude sausen, dus die is zonder saus en dan met de beide ajuintjes. dus uh, de verse en de gedroogde <lacht> heel goed. de bavo burger is ja de bavo burger Klopt, ja. maar dat is geen saus jongen nee, nee. dat is uh, bijzonder uh, wat is er dan gebeurd ooit dat weet ik niet, misschien een jeugdtrauma of zo. Ik kan het niet uitleggen. Maar uh, geen enkele koude saus. Zouden... De Bavelburger. Ja, nee. We zijn weer mee, zie. Bo, laat je maar even gaan. Wat heb je vrijdag? Want meestal gaan mensen dan vrijdag naar het frituur. Nu heb je vrijdag besteld. Deel het gerust even in onze app van Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Peter van de Veren. Radio 2. Oh, kijk, dat is wakker worden, zie. Toen we nog met vijf waren, zeker, hè? Ja? De Jacksons. Blij met on de boogie.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 Yeah. Don't you think sunshine. sunshine Don't blame me on the moonlight Don't blame me on the moonlight Don't blame on the boogie Sunshine Woo! Moonlight yeah. Good times mm -hmm. Boogie You just got the sunshine Morgen Goedemorgen. Anja die gaat elke vrijdag in uh, een frituur in Aarschot bij Luc en Ann om een half en half. En een half en half. Wat is een half en half. Geen idee. Een half baske friet, Een half friet en een half Een half en half. Straks waarschijnlijk alles daarover nieuws uit jouw buurt. Zo meteen, het is half zeven exact. Charlotte. Goedemorgen. Op de binnenring rond Brussel in Zaventem is vanmorgen vroeg een zwaar ongeval gebeurd. Of er gewonden zijn is niet bekend. Het wordt een stevige ochtendspit. Daar de weg is volledig versperd. En vandaag gaat de laatste dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas in, in de Palestijnse Gazastrook. Er zullen opnieuw gijzelaars vrijgelaten worden. Beide partijen willen de gevechtspauze Pauze ook verlengen om nog meer mensen vrij te kunnen laten. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. Afgelopen nacht was er alweer een explosie aan een Antwerpse voordeur. Kort na half twee werden bewoners van de Heerentalse baan in Borsbeek opgeschrikt door een ontploffing. Een reine woning werd daarbij geraakt en de glazen voordeur sneuvelde. Agenten van politiezone Minos kwamen ter plaatse en ook het labo en de ontmijningsdienst Dovo deden er onderzoek. Of er een link is met drugs is niet duidelijk. In Wilrijk was er afgelopen donderdag een gelijkaardige explosie. Op de 1.19 ter hoogte van Brecht is gisteravond een auto in brand gevlogen na een achtervolging. De bestuurder van de wagen met Franse nummerplaat is opgepakt. De man had geweigerd om te stoppen bij een controle en de politie begon meteen met een achtervolging. De auto crashte uiteindelijk op een snelwegparking en vloog in brand. Niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk waarom de man niet wilde stoppen. In Antwerpen heeft de partij Groen kritiek op de begrotingscijfers van het stadsbestuur en vooral dan op het investeringsbeleid van de stad. Volgens de partij ligt de realisatiegraad van heel wat stadsprojecten, zoals de heraanleg van de Scheldekaaien, te laag. Zo zou er nu zo'n 110 miljoen euro verschoven worden naar de komende jaren. En dat is een probleem, zegt Antwerps gemeenteraadslid voor Groen Niels Staes. Het probleem van investeringen steeds achteruit duwen is dat je die bedragen vastklikt ...in uw begroting en je die dus ook niet kan gebruiken voor iets anders. En als dan uiteindelijk blijkt dat het project niet doorgaat... ...heb je eigenlijk kansen gemist. Hè? Kansen om dat geld aan iets anders uit te geven... ...bijvoorbeeld aan een betere dienstverlening. Nu zijn dat gewoon fictieve bedragen die jaar op jaar worden uitgesteld. Dat kost de Antwerpenaar vooral kansen en de stadsbegroting vooral heel veel geld. Vanavond zal Groen haar standpunten duidelijk maken op de gemeenteraad... ...tijdens het traditionele begrotingsdebat. En wie graag naar de sterren en planeten kijkt, kan dat vanaf volgend jaar doen in het gerenoveerde observatorium in de Zirkstraat in Antwerpen. Dat gebouw is 100 jaar oud en wordt op dit moment gerenoveerd. Het observatorium zal vernoemd worden naar Michiel Coenier, een Antwerpse sterrenkundige uit de 17e eeuw. Die is intussen in de vergetelheid geraakt. Maar dat is onterecht, zegt Urania-directeur Mark van den Broek. Die man die heeft geleefd 400 jaar geleden en we herdenken nu zijn 400 jaren overlijden. Die is gestorven 24. December. Uh, toen, dat was in die tijd heel bekend in Antwerpen en, en in Europa eigenlijk bij de andere wetenschappers. Hij is een beetje vergeten en we willen hem eigenlijk terug in Ere herstellen. We willen natuurlijk de aandacht vestigen en vandaar dat het de observateur genoemd wordt naar, naar hem toe. En dan nog een brokje sport in het voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Besnit Hazi gewonnen. Het werd 0-3 op het veld van hekkensluiter KV Kortrijk. Mechelen is nu tiende in de rangschikking. Veel bewolking vandaag met regen bij maximaal rond 8 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Ja, jongens. Maar regen, regen, regen. Het is zoals Theo Franke zou zeggen. Voor mij is like het zoals de in the emmer, die helemaal vol Ja, maar de, de emmer is, is een emmer meer te zien. En dat brengt problemen natuurlijk, Mona. Vertel eens. Ja, inderdaad. Want um, op de binnenring rond Brussel, daar loopt het helemaal vast. In Zaventem is de weg volledig versperd door een ongeval. En het gaat nu al stapvoets vanaf Stormbeek. Je rijdt dus best om via de buitenring rond Brussel. Dan wat trager rijden richting Brussel op de enige tien met al een half uur bij vanaf Semst. Dat komt door een ongeval op de midden- en rechterrijstrook en ook wat langzamer rijden op de E314 tussen Bekkenvoort en Tieltwingen. Vielen rijden richting Antwerpen ook al met een half uur bij vanaf Herentals Industrie. Op de Antwerpsring naar Gent een half uur bij rekenen tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Dan is er wat hinder op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom tussen Ekeren en Antwerpenhaven. En dan hebben we een ongeval op de enige tien van Antwerpen naar Breda ook in Kleine Barel. en daar is de spitstrook dicht.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 Black Friday gemist? Het is vandaag Cyber Monday bij Mediamarkt. Let's go. Ga naar onze website of app en kleur je leven met spetterende tech voor straffe prijzen. Zoals een luidspreker waar zelfs de buren van kunnen meegenieten. Alleen online, alleen vandaag bij Mediamarkt. Angie presenteert goede gewoontes op maandag. En voor de familie Gonzales is maandag soepdag. Mm. Een goede gewoonte met een goed recept van de mama van de mama mm. van de mama van de vrouw Gonzales. Mm. Mm. Maar stop.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 En voor vandaag. Aanvallen, albal, albal. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. morgen. Jouw goedemorgen telt voor twee. Van Hansen, het is 19 voor 7. Mirella de heer die vraagt nog van... Uh, waar is Kim? Ja, Kim die, die is al even afwezig. Haar papa ligt in het ziekenhuis. Dat is wel op dit moment absoluut alle tijd voor uh, haar familie, wat we uiteraard begrijpen. Goedemorgen, morgen. Maar er rijdt ook nieuws over het feit dat we toch eerder naar frituur gaan dan naar uh, dure restaurants. Ja, komen dingen binnen? Heel bijzonder. Een half en half, je weet het nog niet hoor. Is... Nee, Ik weet niet wat een half en half is, ik vind het wel. Zometeen gaat Anja het jou vertellen, maar eerst even naar Benny, Benny Geert. Goedemorgen Benny. Goedemorgen Peter, goedemorgen Charlotte. Goedemorgen. Live uit Tongeren, zeg Benny. Je gaat al jaren niet meer naar de frituur, vertel eens. Ja, wij gaan al jaren, uh, twee, drie jaar niet meer naar de frituur. Wij maken onze frietjes lekker zelf, wij hm. kopen onze aardappelen. Die al jaren dezelfde prijs hebben. Uh, 1 euro per kilo. Wacht, hoe kan dat? dat? Ja, 1 euro per kilo, ik weet het ook niet. Wij kopen die rechts bij de boer. Ah. En maken onze frietjes lekker zelf. Uh, ja, okay. Ons uh, stoofvlees uh, en onze goulash, die maken wij ook lekker zelf. En wij sparen daar uh, enkele, enkele duizenden euro's mee uit. Dus, uh, Hoppla. Kijk, zo kan het ook. Hè. Neem een voorbeeld aan, aan Benny, maar af en toe wel eens naar het frituur gaan, al is het maar om die mensen daar te steunen. Benny, dankjewel, smakelijk, hè, man. Yo, goedemorgen, daar. Anja. Ja, Anja. De laatste, de Dag, Anja, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Charlotte. En. Anja Bergloz uit zei, Ja. Elke vrijdag, dan, dan haal jij een half en half in frituur. Leg eens uit. Ik ga die kinderen eten, want ja, het is ondertussen erfgoed geworden als fritkotteke. Mm -hmm. En uh, een half en half, ja, dat is een frit met krapsla en Kijk, Ke lekker. <lacht> Ik, uh, Charlotte, even reanimeren intussen. Uh, hey, krabsla en stoofleessauce. Ja. Oh ja, in plaats van die mayonaise, die sla, is lekker. Ik voel je wel, ik voel je wel. Ja, ik heb het ook ja. zo. Warme frieten met, met visla bijvoorbeeld, dat vind ik ook super lekker. Ja, maar met stoofvlees dan nog eens erbij. Ja, maar oké. Ja. Ik wil het wel eens proberen, ik sta er wel voor open. Ik vind het heel gek. Ja, je moet dat in dat baraksje van Luc en anders komen eten. Okay. het baraksje van Luc en al in aarschot. Kijk, met deze beetje reclame. Dankjewel. heel fijn ochtend Anja. Ja, dankjewel. Ah, just. Ja, ik, heb iets, eh, ik heb nog iets fijn trouwens, van dit weekend. Is even belangrijk. Ik ben eh, voor het werk even ergens eh, naartoe geweest. Het regende hard. Het was er ontzettend druk. Maar ik heb het wel voor jou gedaan, lieve luisteraar. Er waren ook zeer veel kinderen. Het roken naar oliebollen. En er is ook een sprookjesbos. En in december kan ook jij ervan genieten. Dat wordt zo heerlijk. Ik denk dat jij dan die week niet aan het werken bent, Charlotte. Ja, het is voor maar het is erg gegund. Het is erg gegund. Maar vooral, ja, dus... Uh, ik mag het zeggen, het was in de Efteling. We gaan er binnenkort iets mee doen, de winter Efteling. Ja, maar vooral dus op het einde dan... Uh, waren we met een paar uh, familie en zo. Mm -hmm. moest moesten nog even naar het toilet. En ik zeg van ja, ik kom dan straks terug. En ik kom terug en ik vind mijn groep niet meer terug. Ja, het is, ja. ja en het is dan donker en het regende. En dan moet je die auto gaan zoeken. Vreselijk. Ja, ja. Die, ik weet nooit waar mijn auto ja, je staat. Je hebt dan een leuke dag gehad en dan, dan ah, zo. Ik word zot. En dan bellen natuurlijk. Die horen dat uiteraard niet. Ja, uiteindelijk hebben we elkaar dan wel gevonden zo. Maar onthoud, binnenkort kan jij die ervaring niet van dat toilet, maar wel van uh, dit ook meemaken. Het wordt ontzettend gezellig. Nog voor de kerstvakantie. Kwart voor zeven. Doe wel, Ik kan binnenkort iets beleven. Met ons. Het heeft te maken met die geweldige winterhefteling. Er moet niet zotter worden, want onze Margot van de regio... Ook die gaat vanmorgen naar een pretpark in de pannen, aan de zee, in Plopsaland. En het heeft niks met Plop of Worst te maken. En het is... Een, sorry. Het klopt ook vanmorgen. Je kan haar nu zien en horen in de app van Ik weet het. Ik weet het. En ze ziet eruit als Marie Vroost. Prachtig. Ja. Is ze je bewust? Nee, dit was per ongeluk. Ik deed mijn jas uit vanochtend en ik dacht, oh nee, ja. ik heb zo'n rode pul aan en een, ja, een donkerblauwe jeansbroek en ik zie er dus echt uit als een personage. Kijk. Moosig. Net dat is wel mooi. Moosig. Maar ja. kijk, je staat in Poopsaland. Ja, het, het, is, het is daar indrukwekkend wat er aan het gebeuren is. Vertel eens. Wel, straks om acht uur begint hier het wereldkampioenschap eh, dans. 3.750 dansers van over de hele wereld zakken dus af naar de pannen. En hier in het Plopsaland liggen een vijfhonderdtal dansertjes uit Amerika, uit Mexico, uit Zuid-Afrika, maar ook onze Belgische delegatie die slaapt hier. Er zitten hier al een paar dansers eh, te ontbijten, hun voor te bereiden, hoeveel pannenkoeken en donuts te, te eten. Ik heb hier ook al veel Americans gehoord en zo van die eh, ja, jonge, opgemaakte dansertjes gezien die worden gecoacht door hun mama, heel spectaculair um, want ja, binnen een goed ik uur begint het dus en ik denk dat Dimitri uit Wevelgem daar heel blij mee gaat zijn dat is de man die uh, onze Belgische federatie leidt, maar vooral de man die het hier allemaal organisatorisch moet uh, bolwerken en ik heb die hier al van hier naar daar zien lopen, dus het is een stresserende ochtend voor hem en ik ga straks met hem een babbelje doen, want die organisatie daar val je echt wel van achterover en vooral dan weet je ook waarom ze nu precies in Plopsaland zitten zeg maar, um, ja, Marie van de Regio tot zometeen <lacht> ZANG <risas> Nou, de valt, lig ik de bom valt, in mijn nette pak Diploma's en mijn checks op zak Mijn polen zijn mijn woorden schaals Aoe. Onder de vetgebouwen van de stad naast jou ja, ja. Laat maar vallen het komt er toch wel Van het geefdien of je rent ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent Wil weten wie jij bent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 maar vader aan het komt er toch wel van het geef hier of je Hij moet nog huiswerk maken voordat de bom valt. Een diploma halen voordat de bom valt. Eén is er C kwadraat voordat de bom valt. Wie dag neemt, neemt dag bij zij. Zij probeert het en tegen oude ouders. Radio 2, goeiemorgen, morgen. Peter van der Verre.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 Dit is live komen zingen Used To Be Young van Miley Cyrus. Ja, nog even iets, ik was net nog een, een artikel aan het lezen. Um, ik kom uit Waarschoot in Lievegem. Er is een ongeval gebeurd dit weekend. Mm -hmm. Wie, je het gezien? Nee. Ja, een gruwelijk verhaal. Een uh, jonge mama van 22 jaar die, die daar verongelukt is. Ja, en dan de brandweerman. Die, uh, haar oh. papa, ja, die woonde bij ons in de buurt en dat papa is brandweerman. En die wist dus van niks oh, en die oké. komt in dat ongeval. En heeft zijn dochter haar zitten. Waanzin. Wil je niet meemaken? Wil je absoluut niet meemaken, zo. Dat soort dingen, dat soort verhalen, komt toch ja, echt kiekenvel. Komt enorm hard binnen. Een maandagochtend. Ja, gelukkig zijn er ook nog andere verhalen in de wereld die je toch een beetje hoop geven natuurlijk. Dit is No Doubt, It's My Life. Goedemorgen. Het is enorm aan het regelen. Het gaat sneeuwen in de Ardennen. Op 10 centimeter als je nog moet vertrekken. Ja, houd het verkeer in de gaten. Zometeen een update. Het ziet er niet zo geweldig uit. Wat eten we vanavond? Uh, zullen we swipen? Patay. Roch met prijpuré en dijonijzen. Groentecurry. Stofvlees frit. Boomstammetjes met boontjes. Switch van je chat naar de dagelijkse kost-app en swipe links voor. <truh> rechts voor. Mm. Tot je matcht. En voilà.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 Wel, je ogen zullen twinkelen met Willy Witloof aan je zij tijdens het twinkelen. Je vindt bij ons alles voor je einde jaar eerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi, een fles bubbels van Don Luciano voor de knaal prijs van maar 2,50 euro. Als vakmaatschap drink je met verstand. Wat kun je een jaar lang winnen deze week? Alleen al door je brievenbus te registreren. De laatste Peter Postprijs is een plausante zeg. Elke dag! Twee, BRT, Radio 2. Het is 7 uur. VRT nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte 4 Goedemorgen. Er komen extra bloedonderzoeken in gebieden die vervuild zijn door PFAS. En de laatste dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas gaat in. Er komen extra bloedonderzoeken in gebieden die verontreinigd zijn door het vervuilende PFAS. Tot nu toe is alleen bloed onderzocht van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Maar daar komen nu beringen en ronsen bij, zegt minister van Welzijn Hilde Krefits. Ronsen en beringen zijn sites waar er ook verontreiniging vastgesteld is. Dus vandaar dat niet alleen in Rons en Beringen, maar nog op een aantal andere sites we in de loop van de komende periode toch ook wetenschappelijk onderzoek zullen uitvoeren en bloedafnames zullen doen om te kijken hoe het gesteld is met de PFAS-waarden in het bloed van mensen. Bijna dertig Franstalige scholen in Brussel en Waals-Brabant blijven vandaag dicht na een bomalarm dat gisteravond werd aangekondigd. Uit voorzorg zal de politie in de loop van de dag alle betrokken scholen Onderzoeken. Onder meer scholen in Oudergem, Molenbeek, Ukkel, Sint-Gillis, Everen, Laken en Waterloo blijven dicht. In fietszones zullen er ook onbemande flitscamera's en trajectcontroles komen om snelheidsovertreders te kunnen flitsen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist en staat ook in het nieuwsblad. In zo'n fietszone mag je niet sneller dan 30 km per uur en mag je fietsers niet voorbij steken. Tot nu toe kon in een fietszone enkele politieagent ter plaatsen de overtreding vaststellen. En dat gebeurde te weinig, zegt Wies Kallens van de Fietserbond. We merken, en heel veel fietsers merken dat dagelijks, dat het eigenlijk uh, vaak niet uh, gehandhaafd wordt en dat er ook uh, weinig controle erop is. Dus als er nu een mogelijkheid gemaakt wordt om uh, met om bemande camera's eigenlijk die flitsen uh, te gaan doen, of die controle te gaan doen, dan uh, zijn wij daar zeker voorstander van. Ook speedpedelecs kunnen geflitst worden wanneer ze sneller dan 30 kilometer per uur door een fietszone fietsen. Vandaag gaat de laatste dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas in. In de Palestijnse Gazastrook. Er zullen opnieuw gijzelaars vrijgelaten worden. Gisteren heeft Hamas 17 gijzelaars vrijgelaten. In Ruil liet Israël 39 Palestijnse gevangenen vrij. Er was ook een Amerikaans Israëlisch meisje van vier bij. Haar ouders werden gedood bij een aanval. Het meisje werd eergisteren vier jaar in gevangenschap, zegt de Amerikaanse president Biden. Hij en zijn vrouw Jill hopen dat. Dat het goed gaat met haar. Een little meisje genaamd Abigail, die vier jaar oud is, heeft haar verjaardag minstens 50 dagen voor dat gehouden door Hamas. Ze is vrij en Jill en ik bidden voor het feit dat ze in orde is. Een van de andere vrijgelaten gijzelaars is een vrouw van 84 die zwaar ziek is. Ze is na haar vrijlating meteen per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Een deel van een driehonderdtal Belgische toeristen die al enkele dagen vastzaten op de Dominicaanse Republiek kon afgelopen nacht terugkeren naar Brussel. Hun vliegtuig was donderdag defect geraakt en het duurde tot nu om een ander toestel te vinden, om terug te keren. Een ander deel van de Belgen zit nog altijd vast op de Dominicaanse Republiek. Zij waren op doorreis naar Jamaica. Ze hebben al een vliegtuig om door te reizen, maar voorlopig nog geen bemanning. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht in extreem is de Brusselse derby tegen RWDM gewonnen. RWDM kwam al na een kwartier op voorsprong. Pas een kwartier voor het einde werd het 1-1. In de slotfase maakte Vasquez er dan 2-1 van op een voorzet van Jan Vertongen. Van in het begin hebben we gezegd vanaf de eerste seconde konden we aanvallen, aanvallen, aanvallen. RWDM speelt in een laag blok, maar doet heel goed. Komen komen helemaal voor, dat weet dat het moeilijk wordt en uh, we zijn er vol voor gegaan, We hebben veel kansen gecreëerd, veel kansen gemist, maar aan het einde toch die bevrijdingen. Anderlecht is nu tweede in de stand op vier punten van Leider Union. En nog gisteravond won KV Mechelen met 0-3 bij KV Kortrijk. Dat was de eerste wedstrijd voor de nieuwe trainer van KV Mechelen en dus meteen ook al een belangrijke overwinning. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Afgelopen nacht was er alweer een explosie in de Antwerpse regio. De bewoners van de de baan in Borsbeek werd opgeschrikt, een rijwoning werd geraakt en de glazen voordeur sneuvelde. Er geraakte wel niemand gewond. En in Antwerpen kan je vanaf volgend jaar naar sterren en planeten kijken in het gerenoveerde observatorium. Om half acht hoor je dat van de directeur van Urania. Veel bewolking met regen vandaag bij zo'n 8 graden. Meer nieuws binnen een half uurtje en in de app van 14 Nieuws. Bon. Het regent. Heel veel ongevallen. Vanmorgen was de ring al afgesloten in Brussel. Maar het is daar niet alleen miserie. Vertel eens, Mona. Nee, nu ook richting Brussel een lange file. Op de E19 verlies je meer dan één uur vanaf Mechelen-Zuid. In Zemst zijn een ongeval gebeurd op de midden- en rechterrijstrook. Daar moet je dus goed uitkijken. Verder nog aanschuiven naar Brussel tot 20 minuten. Op de E314 tussen Tiltwingen en Aarschot. Op de E40, 10 minuten bij tussen Boutersum en Bierbeek. Verderop nog eens 10 minuten vanaf het parkeerterrein in Everberg naar Brussel. Op de binnenring rond Brussel is in Zaventem de weg nu vrijgemaakt. Je verliest daar toch nog een 20 minuten vanaf Strombeek. Dan gaat het nu wat trager op de buitenring in Zaventem, door een nieuw ongeval op de linkerrijstrook. Verder op wat langzamer rijden tussen Grootbijgaarden en Anderlicht. Wie naar Antwerpen wil, die staat ook in de file. Vanaf Massenhoven drie kwartier bij. Op de Antwerpse ring naar Gent ook drie kwartier tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En op de E34 richting Zelzaten, daar verlies je vanochtend ook een half uur. Van Kaprijke tot Assenede is dat. En dat komt doorwerken. Allemaal niet goed. Vijf over zeven. Gelukkig is er onwaarschijnlijk goede muziek. Sarah Bareilles, Love Song. Er is nooit genoeg liefde in de wereld. Zwaar, hè? Goedemorgen, morgen. Peter van de Veren. Radio 2 9 over zeven, ik heb al onder mijn voeten gekregen. Oei, wat heb je nu weer uitgestoken? Tja. Het is gebeurd, Het is echt. Cerebral is een love song. Hey, hey, hey! morgen. Je maandag begint. Het is 27 november, de dag dat je hoort op Radio 2 dat het veel regent, dat er ook sneeuw kan vallen in de Ardennen. Hoe hard hoor je straks van onze vrt weervrouw Sabine. Goeiemandag wel. Daan heeft de Anne en Daan-show hier een paar weken aan leerrecht gehouden, maar ze is terug aan rijmen. Nieuws, hè? Nou ja, benieuwd dat het met de schouder is. Ja, dat vraag ik me ook wel af. Hmm. Maar goed. Um, ja, ik heb onder mijn voeten gekregen... Ik doe af en toe de was thuis. Ja? Ja. En af en toe dan, dan stop ik er een trui van mijn vrouw. En af en toe was ik die dan te heet. Oei. Dus ik... En uh, hoe groot was de trui toen die uit de wasmachine kwam? Ja, krop top. Zo, ja, maar ja, soms staat er in het etiketje dat je mag op 30 graden wassen. Ja. En dan was ik die op 30 graden en dan blijkt dat dan toch wolprogramma ja. te zijn. Ik heb ook zo eens een wolprogramma helemaal in de war gestuurd als kind aan de knoppen beginnen te draaien. Nee. En het was een wolprogramma dat mijn mama had ingesteld. <lacht> maar de mohairpij was echt zo groot nog. Een vijftiental centimeter. Maar ja, mohair. Dat is ook zo. Eh, mohair. Met handwassen. Jongen. <lacht> zo, dat is van die konijnen toch? Hè, ja, maar ja. ik had dus gedraaid en het stond op 90. Mooi, Katrien. Goedemorgen. Goedemorgen, Katrien, lieve Zuid-Balen. Is blij dat de Peter-Post-wedstrijd bijna klaar is? Leg dat eens uit, ja. Katrien. Ja, zo elke week op de man staan wachten, zonder dat hem komt opdagen. Ik kan al van mijn eigen beginnen twijfelen. Ik ben al ontdenken dat het om mij Dus ik ben blij dat het de laatste keer is. Je weet nooit, Katrien, want dit ja, deze week kun je een prachtige prijs winnen. Ja, ja. Ik kan de laatste keer te wachten. Dit is goed. Woensdag. Zorg dat je klaar staat. 20 voor 8. Doen we. Jojo, zo meteen weet je welke prijs het is. En nog nieuws, van binnenkort kun je dus ook uh, geflitst worden met de fiets. Let even goed op, wat is het plan, Charlotte, van de nieuws? Wel, het, is dus eigenlijk, uh, het gaat over de fietsstraat. Daar heeft een, een fietser voorrang. Uh, maar er zullen dus ja, trajectcontroles kunnen komen en vaste flitscamera's. En autobestuurders, maar dus ook bromfietsers en speedpedelecs, eh, die mogen maar 30 km per uur rijden in zo'n straat. Mm -hmm. Ze mogen ook fietsers niet voorbijrijden en de politie kon alleen maar een overtreding vaststellen ter plaatse maar de Vlaamse regering heeft nu beslist dat er in fietsstraten ook vaste flitscamera's kunnen komen of trajectcontroles dus je moet je echt wel aan de snelheid houden en een fietser niet inhalen ook niet met je eigen niet doen. Nee. Maar je kan dus echt een boete krijgen want je hebt een nummerplaat en dus kan je ook geflitst worden met zo'n snelle fiets ook wel terecht natuurlijk ja. kijk, uh, ik heb goed nieuws voor Katrien zometeen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 Sorry, hoor, is eigen Meteor. Katrien Lieves uit Balen, die blij is dat Peter Post klaar is. Katrien? Ja? Omdat je net zei dat je altijd staat te wachten op een man die nooit komt. We hebben hier nog wel iemand. Die heet, dat is Bavo van de, van de Sjouw Telefoon, van onze telefooncentrale. Bavo, okay. was je nog? Vrijgezel? Ja, ja zeker. Goedemorgen, Katrien. Goedemorgen. Van ja. nou, de Vrijgezel, Katrien. Goedemorgen. Ja. ja de, um, hey, er is één detail dat ik een beetje gek vind. En Charlotte, ja. denk ik ook... Heb je al gezien welke broek hij aan heeft? Ja, een witte broek. Een witte broek, Patrien. Ja. ja, Alles zat in de was. Een witte broek. Een witte broek, ja. Wat vind je daarvan? Oké. Okay. Oh, hmm, Het hangt ervan af welke witte broek dat is. Dat ben ik eens en dicht. Een hele strakke witte Vooral broek. Vooral wijd, merk ik. Ja. <laughs> en kun je onderbroek erdoor zien? Wacht. Hè. Oh, te veel details. Nice. Dat was mijn volgende vraag. Nee. Katrien, luister goed, luister goed. Ja. Ja, ja, met de witte broek. Maar vooral een jaar gratis strijkhulp kon je winnen. Een jaar gratis car wash, een jaar gratis boeken. Peter Post gaat nog harder dan de Sint. En deze week, voor de laatste keer, vandaag hoor je wat je een jaar lang kan winnen. En daarom morgen bij ons de minister van Post... Petra de Sutter, ja, zou die zelf wel eens een brief schrijven? Ik mag het hopen. Ja, morgen even vragen. En die doet ook mee de slimste mens ter wereld vanavond dus uitkijken. Wat kan je nu woensdag winnen? Luister nu even goed. Ik geef je een tip. Gok gerust wat het zou kunnen zijn. Pas op, een juiste gok is plezant, maar dat wil niet zeggen dat je meteen wint. Dit is de prijs voor deze week. Luister even goed. Ik ga hem een africanerview maken. Je hebt mijn curiosity. maar nu heb je mijn attention. Life was like a box of chocolates. Oh. You never know what you're gonna get. I'll have what she's having. And maybe odds be ever in your favor. Ja. Gok maar even in de app van Radio 2. En schrijf die brievenbus in op radio 2.be. <totstuk>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 Oh, leuk. Ja, je hebt een jonge leeuw bij. Wie is dat? Ja, dat is mijn zoontje Vic. Oh, een goede hulp. Well, Hoe oud uh, is die? Hij is in januari drie jaar. Perfect. Driejarigen kunnen dit ook sowieso. Punto punto. Zometeen start de klok. Ik stel je vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je exclusieve. Goeie morgen, morgenmok. Snel spelen en pas als je het niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen vanmorgen met de D. Welke D is een stekelige plant waar je beter voor uitkijkt op blote voeten in het gras? Een uh, distel. Welke E betekent lang leven Spanje in het Spaans? In Viva en Spanje. Welke F is de Herbert die ooit Jean-Pierre speelde in Thuis? Pas. Welke G is een kreeftachtige die onmisbaar is in een tomatcrevette? Garnal. Oké, okay, welke in van overlopen. Hè? De D-stekelige plant moet je vooruitkijken. De distel... En dan de E, lang leven Spanje. E, Riva va Spanje klopten ook natuurlijk. Ja, de F, die Herbert, uh, die ooit jean speelde. Ja, Charlotte. Herbert Vlak. Ja, de man met een grasmat op zijn borst. Oh my Helaas. De G, kreeftachtige natuurlijk. Dat is de Garnaal. Punto, punto. Goed gespeeld, Damien. Yes, super. Ze zijn binnen. Geniet van de sneeuw, want het ging sneeuwen in Dardenne. Ja, even. Punto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Goeiemorgen. Dolce Vita, with lights and music on I love is made in the Dolce Vita Nobody else than you In je buurt. Het zou tot 10 centimeter gaan sneeuwen in de Ardennen. Hallo, goedemorgen, Sabine Hagedoren. Goedemorgen. Wanneer krijgen we dat bij ons, die sneeuw? Uh, ja, het winterstukje sluipt wel in de weerkaarten, ook voor Vlaanderen. Maar voor vandaag eigenlijk blijft dat doodgewone regen. En dus ja, sneeuw in de Ardennen eerst boven 300 meter en dan boven 550 meter. En dus het is vooral op die hoogste toppen dat er mogelijk 5 tot 10 centimeter kan bijvallen. Voor de lagere gebieden gaat het over 1 tot 5 centimeter. Maar dus voor Vlaanderen en Brussel is dat doodgewone regen. En dan straks temperaturen rond 7 graden. 10 graden voor de kuststreek. En in de Hoge Venen ja, 1 graad hoger gaan ze niet geraken. Ook een, een redelijk strakke wind hoort daarbij uit het zuidwesten aan zee een vrij krachtige. En dan vanavond, uh, tijdelijk gaat het ook regenen op de Ardense toppen. En dus uh, ook regen in Vlaanderen nog af en toe. En dan het tweede deel van de nacht wordt het kouder. En dan kan er opnieuw een paar centimeter sneeuw gaan bijvallen in de Ardennen. En over het Noordoostenland kan dat toch ook wel een winterskarakter krijgen. Dus voor de provincie Limburg wat smeltende sneeuw. Of misschien heel tijdelijk een beetje sneeuw. Een gure wind heb ik er ook bij. En dan temperaturen. 5 graden voor de kuststreek. Temperaturen rond en onder het vriespunt voor de Ardennen. En dan voor Vlaanderen, ja, zo 0 tot plus 2 graden. En dan uh, s ochtends, uh, morgenochtend, opklaringen in het westen van het land al. Uh, kans op ijsplekken, daar moeten we rekening mee houden. En dan Vlaanderen, droog weer, met uh, geregeld wat zon. Ten zuiden was aan maas nog veel wolken met kans op wat lichte sneeuw, maar later krijgen ze ook daar opklaringen. En dan aan de kust een paar buien. Misschien zit daar een smeltend sneeuwvlokje of wat korrelhagel tussen. En dan temperaturen rond de 2 of 3 graden. Voor woensdag uh, nog wat kans op lichte sneeuw. In de Ardennen en in Vlaanderen meestal droog en een temperatuur rond 4 of 5 graden. En dan donderdag en vrijdag en ook in het weekend blijven we in dat wisselvallige zitten en blijft het ook redelijk koud. Dankjewel Sabine. Redelijk oud, dus. Maar bon, woensdag moet je dan toch even buiten komen. 20 voor 8 aan je brievenbus staan. Misschien win je wel die prijs. Ja, heel veel mensen die een gokje hebben gedaan. Maar ik kan nog even luisteren wat de prijs is deze week. Een jaar lang dit: Ik wil hem een offer maken. Ik kan You een my curiosity. Je hebt mijn curiositeit. Maar nu heb je mijn attention. Life was like een box van chocolates. Je weet nooit wat je gaat krijgen. Ik have wat ze heeft. En may the be ever in your favor. Ja, wat zijn de gokken die binnenkomen? Een jaar lang pralines. Hoe oh. goed zou dat zijn? Maar ook Netflix. Ook foodboxen om uh, makkelijk te kunnen koken. En dan een hele leuke van uh, Annick uit Herentals. Die zegt. Een jaar lang producten van de nationale loterij. Hoe goed zou dat kunnen zijn? Helaas, Hoi. Sigrid de Temmerman. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. <coughs> Jij denkt ook een jaar lang chocolade. Ja, hoe leuk zou dat zijn? Eén, he, al die gelukshormoontjes die dan een jaar lang vrijkomen, als je ja, volanteer chocola kan eten. En ja, ik heb een chocolademonster in huis. Ik denk soms dat mijn dochter zelf een chocoladebeeldje gaat worden. Mm. Dus ja, dan moet ik niet van haar snoepen. Dan zou ik kunnen snoepen van Peter Post. Allee, zijn chocolade. <lacht> ja, ja, ja, uiteraard. Ja, had toch niet oplet. Ja, want Sigrid de Temmerman, ik hoorde net van mijn collega Bavo ja. van de telefoon. Wat had jij tegen die jongen gezegd met zijn witte broek? Ah, wel, ja, hij, hij vertelde mij dat hij gepest werd door jullie. Zij, we, wees hier altijd welkom met of zonder broek? Allee, ah, dat is een secret. secret! Dat is MeToo, dat, dat is niet meer 2022, 2022 hè? Maar goed, um, nee, helaas, het is niet. En dan nog meer wat chocolade. Oh, het, is niet, het is niet een jaar chocolade, het is wel een jaar lang. Cinematickets, een jaar lang naar de bioscoop. Dat is ook fijn, hè, maar dan mag BAVO mee als ik het winnen. Hou op, Sigrid. Hou op, die mens die kruipt onder hun stoel. Schrijf in de Is het oké okay, BAVO? Is okay? ja. Prima, heftig dit voor een maandagmorgen. Goedemorgen morgen. Schrijf hier in radio 2.be. Klik door de neus van Peter Post. En een jaar lang cinema. Op de kosten van Radio 2. Goedemorgen. Is that bitch a clap? Yeah,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 What damn time van Lizzo, twee over half acht. Zometeen alle nieuws uit je buurt eert Charlotte Crew. Goedemorgen. Bijna 30 Franstalige scholen in Brussel en Waals-Brabant blijven vandaag dicht na een bomalarm van gisteravond. Uit voorzorg zal de politie vandaag alle betrokken scholen onderzoeken. En vandaag gaat de laatste dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas in. Er zullen opnieuw gijzelaars vrijgelaten worden in de Palestijnse Gazastrook. Beide partijen willen de gevechtspauze verlengen om nog meer mensen vrij te laten.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 Een gelijkaardige explosie.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 En in het voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Besnik Hazi gewonnen. Het werd meteen een klinkende zege. Mechelen won met 0-3 op het veld van hekkensluiter KV Kortrijk. Trainer Besnik Hazi is blij dat het degradatiespook even verjaagd is. Ik denk dat wij uh, sowieso in ons hoofd wat gemakkelijker kunnen ademen. Uh, ik heb gezien de laatste twee weken ook van die jongens, die hebben wel wat, wat, wat vertrouwen gewonnen. Ik hoop dat die, deze wedstrijd gaat heel veel vertrouwen geven aan hun, want ze hebben goed gedaan in feite. En, uh, maar we moeten niet gaan denken, ja, we zijn nu en uh, we zijn goed. KV Mechle is na de wedstrijd tegen Kotrijk tiende in de rangschikking. Veel bewolking en regen, maximaal rond 8 graden. En meer nieuws uit je buurt, lees je in de app van 14 Nieuws. Als je aan het kijken bent in de app van Radio 2 of live op VRT dan zie je die verkeerskaart die toch wel heel rood aan het kleuren is. Vertel eens Mona. Ja, inderdaad. Op de E19 naar Brussel zie je een hele dikke rode streep. Daar gaat het nu anderhalf uur trager. Van Rumst tot Zemst, want daar zijn door een ongeval de midden- en rechterijstrook versperd. Van Antwerpen naar Brussel rij je dus beter om via de A12. Van Mechelen naar Brussel via de N16 en de A12. Nog langzamer rijden richting Brussel. Dat doe je met een half uur bij tussen Bekkenvoort en Wilselen. 40 minuten op de E40 Villechoven vanaf Boutersum. Verder verlies je een kwartier vanuit alle richtingen. Op de binnenring rond Brussel dan wat langzamer rijden van Itre tot Halle, dan 20 minuten bij tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitering ook 20 minuten traag rijden in Waterloo. Dan is in Zaventem een ongeval gebeurd op de linkerijstrook. Ook in Jette is de linkerijstrook afgesloten door nog een ongeval. En wat langzamer rijden tussen Groot Bijgaarde en Anderlecht. In Brussel is de Hallepoortunnel richting Zuid afgesloten. Dat komt door een ongeval. Naar Antwerpen, dan drie kwartier bij vanaf Massenhoven. 1 kwartier vanaf Oeligem tot in Randst. 10 minuten vanaf Haastonk al. Dan tussen Vraasen en Beveren 10 minuten bij en op de E19 een half uur extra bijrekenen vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Gent ook drie kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland is in Antwerpen-Oost een reisstrook dicht. Dat komt door een ongeval en je staat 20 minuten in de file vanaf Sint-Anna Linkrover. Naar Staanbroek is in waasland zuiden de weg vrij. Daar sta je in de file vanaf Beveren en richting Beveren zelf verlies je een kwartier tussen de A12 en Lilo. Nog een kwartier verder rijden op de E40 naar Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke en op de E34 richting Zelzate een half uur bij van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 op kiosk.be slash leesmaand. Nee, Columbus. Zo geraken wij nooit in Amerika. Ja, mannenkepies. Doe de brug maar terug tozen, hè. Zonder water zou alles anders zijn. Join for Water beschermt ons kostbaar water. Want mens en natuur hebben water nodig. Nu en in de toekomst. Kijk hoe we dat doen en steun ons op joinforwater.be. <laughs> zeg, monster van Loch Ness, we zien u wel, hè. Joinforwater.be In december volgend jaar vieren Koen en Chris 40 jaar Cluzo tijdens een ongezien feest boordevol hits. Oh, Cruzo 40. In december 2024 in het Sportpaleis. Dit van binnen. Jij geeft een vonkele vuur. 40. Tickets via greenhoustelland.com. Samen met het laatste nieuws en Radio 2. Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen morgen. Elke dag telt voor 2. Your face, narcotic mind, released, buried deep. And I called your name like an addict to two cocktails. All the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind, released. I call your name Michael Kidd Back to the 90s, toch eind van de jaren 90? En heb je al kaarten voor het feest van volgend jaar, zaterdag 30 maart? Back to the 80s, 90s en 00s in het Sportpaleis? Ik geef jou straks nog voor 8 uur een goede reden. Margot van de Regio. Ja, daar moeten we nog even, even naartoe. Want Margot van de Regio, deze is op dit moment in het land van. Maar ja, want als je in de buurt zit van de pannen van Naidenhover, poelen ze je, je daar. Bijna 4.000 dansers zijn daar overheen van over heel de hele wereld. En Margot is in de pannen, aan de zee, in Plopsaland. Ik zie haar op VRT1. Uh, ze zijn daar intussen al bezig. Het is een onwaarschijnlijk indrukwekkende organisatie. Margot, vertel eens. Ja, er staan hier heel wat Sloveense dansers rond mij op te warmen, want binnen een dik kwartier begint hier het wereldkampioenschap dans in de categorieën jazz, ballet en moderne dans. Het is echt jong en oud die hier gaat komen dansen, maar vooral vandaag zijn de kinderen aan zet. Dimitri Kovent, jij bent van de dansschool CREA Dance, Diva in, Develgem, in Wevelgem, maar vooral de persoon die het hier allemaal moet organiseren. Waarom is het WK Dans in Plopsaland? Uh. Plopsa, is een beetje mijn guilty pleasure ook wel. En ik heb al veel WK's meegemaakt in het buitenland, die eigenlijk heel moeilijk te organiseren waren voor de organisators, omdat je weinig van die theaters vindt die eigenlijk zo groot zijn eigenlijk. En hier dacht ik van ja, dat is gewoon een puzzel, dat gaat werken, pretpark, alles erop en eraan. Dus uh, dan ben ik beginnen dromen en beginnen praten tegen IDO, de International Dance Organization, en nu zijn we hier. Ja, nu staan we hier inderdaad in het Plopsa Theater, want het is wel een serieuze organisatie. 3.750 dansers uit 33 landen, uit alle 5 de continenten, die allemaal te slapen liggen en zo. Poeh. Ja, dat was een huzarenstukske. Ik moet zeggen, op zich hadden we in oorsprong eigenlijk 1500 dansen wacht, Maar we zitten eigenlijk in een transitie en het is eigenlijk het eerste jaar dat eigenlijk de overzeese landen terug zijn eigenlijk, door ja, het covid en dergelijke en de oorlogen en wat is het allemaal. En die zijn nu allemaal naar België gekomen. Dus dat was echt uh, een hell of a job. Uh, gelukkig hebben we niet iedereen te slaap moeten leggen. Het zijn ook veel landen die hun plan kunnen trekken. Maar het was echt wel een heel grote puzzel. Dat was ja, niet, ja. Ik heb hier vanochtend wel een beetje rondgelopen, uh, heel veel dingen gezien. En je ziet ook echt zo'n culturele verschillen in, in het voorbereiden op dansen. Ik heb hier zoal heel veel van die American dance Gezien, dat is wel een fenomeen. Ja, dat zijn, dat zijn de meest lieve mensen die er zijn, maar een keer dat de competitie start, zijn ze in de zone. Hè. Dus echt van, uh, zij moeten winnen. Hè. Dat is een heel andere cultuur dan bij ons, die ook wel gemotiveerd zijn, maar die denken van oké, okay, we gaan zo lang mogelijk slapen, een beetje cornflakes eten, en wanneer dat aan ons is, zullen we wel komen. Ja, ja, ja. Want het is een stresserende wedstrijd, hè. straks gaat hier één voor één uh, elke danser of danseres voor een grote lange jurytafel hier voor ons komen dansen, en dat is echt een afvalrace, dus het kan zijn dat iemand is ingevlogen uit Mexico en gewoon vandaag al terug moet vertrekken. Ja, er zijn maximum drie rondes. De eerste ronde gaan ze een hele grote kut maken, van bijvoorbeeld 50 naar 16. Als je die eerste ronde niet overleeft, dan is het afgelopen dan van 16 naar 6, finale is altijd met 6. En dat kan dus zijn dat je dus naar België gekomen bent, van Canada of Mexico voor twee minuutjes te dansen. Oh my god. Maar maken wij als België kans om wereldkampioen te worden? wereldkampioen lijkt me wel heel straf, maar ik moet wel zeggen, sinds enkele jaren zijn we wel... Uh, we zijn ons aan het beginnen tonen. We hebben een paar deelnemers die eigenlijk wel echt uh, aan, aan het komen zijn. We hebben op het laatste EK ook een bronzen medaille gehaald met een small group. Dus we, we, zijn, we zijn klaar om het beste van onszelf te geven, maar echt kans om wereldkampioen te worden, ik zou zeggen ja. Maar de realiteit zegt, finale is altijd leuk. Finale is ook al Ga je zelf dansen, Dimitri? Ja, straks zal ik je de stage nemen, nee, is niet waar. Nee. Het, is, het is de bedoeling, het is echt voor de dansers, voor de jeugd, voor iedereen die hier is. En de community samenbrengen, want dat is eigenlijk echt wel mijn eerste doelstelling. Ja, kijk, voilà. het gaat hier vooral om het groepsgevoel. Ook wel een beetje om de competitie. Maar ik het vooral, het is heel plezant. En ik moet mij erin om niet zelf de stage over te nemen. Je hebt er de kleren voor aan, Margot van de Regio. Dus dansen, dansen, dansen. Ja. Zeker doen, Goedemorgen.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 Still the stars. That is enough. The end of my life.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 maar vanavond beleef ik het met jou. Mee, we zijn van maar wat een song hè. Het is een nacht, ook een beetje 80s, 90s, nilly's Wat was dat nu ook alweer? Was het 80s, 90s? Nee, 90s. Denk je 90s? Ja. morgen, en Weer En echt aan het twee. Was dat niet 80s? Nee. 90. Dat was 96. Dat is eh, tegenwoordig nog 90. Ja, dankjewel Charlotte van het Nieuws. Ja, die kennen dat. hè. Een heel goede reden om kaarten te kopen voor dat feestje. Over een uur vertel ik jou welke geweldige artiest er staat. Maar je moet die kaarten kopen om de schouder te zien van onze lievelings-Anne. Om die te zien bewegen. Want Daan heeft de Anne en Daan-show hier op Radio 2 een paar weken alleen recht gehouden. Zonder haar schouder. Die schouder is terug met DJ Anne erbij. dag, Anne Rijmen. Goedemorgen allemaal. Ja, die ze ook nodig heeft om volgend jaar goed te dansen op dat feestje. Ja, hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ik ben op dit moment zelfs nog een beetje aan het trainen. Oh. Uh, S morgens de schouder losmaken. Ja, ja, alles wat binnen de mogelijkheden valt, doe ik. Ja, maar ja, schouder losmaken en hoe, uh, hoe wat? Want. Ja, met elastieken en zo. Ik hang aan de elastieken, hè, morgens vroeg al, om kwart over zeven. En zeker als ik op tijd op het werk moet zijn. En César, het topmodel, komt vandaag. En ik heb gezien dat die mens op vier maanden tijd een sixpack gekweekt heeft. Ja. Dus ik ben er ook aan begonnen. Ja, je hangt aan elastieken. Je klinkt als een soort menselijke katapult. Maar ik zag je op de eregalerij ook. Kan dat wel allemaal? Want, want leg nog eens aan de mensen uit, wat is er precies met je schouder gebeurd? Ja, de schouder is geopereerd, er is verkalking weggehaald, er is een peesker aan de kant gelegd, er is een stukje bot weggevreesd. Dus er is eigenlijk wat van alles gebeurd. En eigenlijk moet ik in zo'n sling zitten. Ken je dat zo'n... Zo ja, zo'n eigenlijk. Wacht. Ik denk dat... Ah ja, uw arm, ja. Oké. Okay. Ja, in een arm. Ik zelf niet. Toffe hè. hè. Maar ik denk dan van ja, als je kan bewegen, moet je bewegen. Anders, hè, rust, roest. Dus ik naar de eregalerij, zonder die een draagdoek. En wat doet al hem? Iedereen zegt, hey, allo, wist En die knuffelen mij. Echt waar. Ik dacht dat ik in mijn broek ging plassen van de pijn. Iedereen moet van mijn schouder blijven. Ik zweer het. Zelfs een gordel kan ik niet verdragen. Dus zeker niet straks, Peter. Ik zweer het, uw maat, als je zegt... Hey, Hey, hoe is het? Eigenlijk kun ik weet, ik weet... Weet je wat, wat, wat, ik, wat ze heel leuk vindt, Charlotte? Heeft, is als ik haar laat schrikken. Dat vindt ze geweldig. Ah, maar dat mag dat je niet doen. Nee, nee, nee. want Dan val ik misschien op mijn andere schouder. <laughs> dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Maar kijk, iedereen die alles voorgehad heeft met zijn schouder die luistert nu en denkt van ja, dat is inderdaad pijnlijk. Dus we gaan er een beetje rekening mee houden. Maar dus straks weer de, de Anne en Daan show met een topmodel César ja. Cazier. Ja, hard aan het ja. trainen. Maak ons eens gek. Het komt, behalve het feit dat je aan zijn, zijn sixpack gaat... gaat gaat voelen, wat komt hij vertellen? En uh, césar, denk je dat ik voorbereid ben, Peter? Oh, ik wist het, he. ik wist het. En net daarom, net daarom, die Daan, die nee, altijd ik lieve... Dit is een goldboek, ah, ja. Dit is een goldboek over het leven, het jetset, en zijn sixpack en ah. hoe je moet trainen, je kan nog veel leren. Het ja, nee, zal er niet meer van komen. Jouw trouwe Daan, ja. die is er weer. En hij is ja. altijd lief en hij wou jou ook iets laten weten. Lieve mensen, het is een beetje luider. Dit is Daan, de lieve kant van de show. Luister even goed aan, speciaal voor jou. Vier lange weken alleen radio gemaakt, maar straks is het eindelijk weer aan en Daan. Lang naar uitgekeken. Misschien denk ik daar straks al helemaal anders over. Maar goed, we hebben een verrassing voor haar gemaakt toen dat ze vertrok. Misschien straks ook een verrassing wanneer ze terugkomt. Wie zal het zeggen? Oh, jongens. Ja, verrassing. Oh, zeg, verrassing. Laat mij niet verschieten, je weet het. Hè. Nee, nee, nee, ik hou me in. Straks dus, vanaf 10 uur op Radio 2, <laughs> Anne en dan met okay. een verse schouder. Zeg, veel plezier, hè. Tot zo. Jojo jo. En zijn voorzichtig onderweg, want het is druk, druk, druk, druk, druk. Ja, ik heb het al gezien. Ja, ja. I thought that I'd been happy before. But no one's ever left me quite this old.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 Que calling you my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 Sean Mendes. Elsnaus het Beersen die uh, stuurt nog een beetje hoop naar Jan Ik ben ook aan mijn schouders geopereerd. En dat valt allemaal wel goed mee. Ja, dat ken je Rijmen nog niet natuurlijk, drama queen. Hallo, ik ben Kat Luiten En als ambassadrice van Mercy Ships vraag ik even je aandacht. Als wij een ernstig medisch probleem hebben, dan kunnen we meteen naar de dokter. De armste mensen ter wereld kunnen dat niet. Bij hen wordt het probleem erger, erger, erger. Tot...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 Ja, maar een beetje respect hebben we naar buiten kunnen. Pano op onderzoek in Knokkenhijst. Geurig. En dan hadden dat stom ritvolk Vastgoed. Ze moeten appartement nemen. Geld. En een gewone man geboeid. En gemeentepolitiek na de legendarische burgemeester Lippes. De is gewoon megalomaan. en mijn ogen, het grootste vastgoedproject van Vlaanderen. Knokken om vastgoed. Woensdag in Pano. Om half tien op heen, En in de app van VRT Nieuws. Batterijen. Ze zijn overal. De bekende. Zoals die van je wekker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 Wie is Lena Adriansen uit temse en waarom zul je haar nooit meer vergeten? Dat hoor je na 8 uur. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee, DMT Radio 2. Het is 8 uur. Via het nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Krul. Goedemorgen. Er komen extra bloedonderzoeken in gebieden die vervuild zijn door PFAS. En de laatste dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas gaat in. In verschillende regio's in Vlaanderen die vervuild zijn door de giftige stof PFAS kunnen bewoners hun bloed laten onderzoeken. Tot nu toe is alleen bloed onderzocht van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen, in de provincie Antwerpen. Maar daar komen nu Beringen in Limburg en Ronsen in Oost-Vlaanderen bij. En op termijn nog andere regio's waar PFAS-vervuiling is, zegt minister van Welzijn Hilde Crevits. Dat kan een regio zijn in de omgeving van een brandweerkazerne of een plaats waar veel blusschuim gebruikt is. Een industrie reële site, een buurt rond de verbrandingsoven. En eens die lijst vast ligt, dan zal de tweede fase starten. Dat betekent dus een wetenschappelijk onderzoek, vragenlijsten die mensen invullen en ook een bloedafname. En de controle dan. Dus er moet een controle gebeuren tussen het bloed van mensen die nabij zo'n site wonen en het bloed van mensen die eerder veraf wonen. Bijna dertig Franstalige scholen in Brussel en Waals-Brabant blijven vandaag dicht na een bomalarm dat gisteravond aangekondigd werd. Uit voorzorg zal de politie in de loop van de dag alle betrokken scholen onderzoeken. Onder meer scholen in Oudergem, Molenbeek, Ukkel, Sint-Gilis, Everen, Laken en Waterloo blijven dicht en worden onderzocht. In fietszones zullen er ook onbemande flitscamera's en trajectcontroles mogen komen om snelheidsovertreders te kunnen flitsen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist en staat in het nieuwsblad. In zo'n fietszone mag een autobestuurder niet sneller dan 30 km per uur rijden en die mag ook geen fietsers inhalen. Tot nu toe kon een agent enkel in een fietszone de overtreding ter plaatse vaststellen. Ook speedpedalex kunnen geflitst worden wanneer ze sneller dan 30 per uur rijden door zo'n fietszone, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. Ik denk dat elke fietser het wel voor heeft dat hij nog ingehaald wordt door een speedpedalex in een fietsstraat of in een fietszone. Voor alle duidelijkheid, dat mag ook volgens de wetgeving. Speedpedalex mogen fietsers inhalen, maar ze moeten zich effectief houden aan die 30 kilometer per uur, wat de toegelaten snelheid is en de maximumsnelheid is in die fietszones. De ochtendspits rond Brussel is al moeilijk verlopen door twee ongevallen met vrachtwagens. Op de binnenring in Zaventem botste vanmorgen vroeg een auto met een vrachtwagen. In de auto vielen één dode en twee zwaar gewonden. Op de 1.19 naar Brussel blokkeert een vrachtwagen nu de snelweg ter hoogte van Peuty. Die vrachtwagen was ingereden op een auto op de pechstrook. Er zat niemand in, er zijn geen gewonden... Maar er lekt wel brandstof uit de tank van de vrachtwagen. Vandaag gaat de laatste dag van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas in. En volgens de eerste berichten zouden vandaag elf gijzelaars vrijgelaten worden. Gisteren heeft Hamas 17 gijzelaars bevrijd. In ruil liet Israël 39 Palestijnse gevangenen vrij. Bij die vrijgelaten mensen waren onder meer een Israëlische vrouw van 84 en een Amerikaans-Israëlisch meisje van 4. De Verenigde Staten zullen zich blijven verzetten om ook andere gijzelaars vrij te krijgen. Ze gaan zich inzetten en de gevechtspauze willen ze ook verlengen. Dat zegt de Amerikaanse president Biden. We zullen blijven to persoonlijk personally om te zien dat dit deal is fully implemented and en to om het deal ook te well.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 Anderlecht is nu tweede in de stand op vier punten van Leider Union. En nog gisteravond won KV Mechelen met 0-3 bij KV Kortrijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Zometeen gaan klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Leien in Antwerpen blokkeren. Dat doen ze om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. En aan de jeugdterreinen van voetbalclub Liersen in Kessel zijn met opzet spandoeken vernield. Met daarop foto's van oud jeugdspelers die profvoetballer werden. Daarom heeft Romelu Lukaku geen mond meer. En van Kerkhoven is zijn neus kwijt. Veel bewolking met regen vandaag bij zo'n 8 graden. Meer nieuws hoor je binnen een half uurtje. En lees je in de app van VRT Nieuws. Ja Jawel, ja. Oh. Toch niet als je in de file staat. Meer dan 400 kilometer stilstand in het land. Vertel eens Mona. Ja, op de enige 10 naar Brussel, daar zal ik maar best beginnen, want daar sta je nu bijna twee uren in de file, van Rumst tot Zemst. En dat komt door een ongeval op de midden- en rechterrijstrook. Van Antwerpen naar Brussel rijden dus beter om via de A12, van Mechelen naar Brussel via de N16 en de A12. Verder naar Brussel aanschuiven vanaf Afligem, vanaf Wolvertem al, ook tussen Bekkenvoort en Wilselen een half uur bij. Op de E40 één uur file golven vanaf Boutersum, want in sint stevens is één rijstrook dicht door een ongeval. Verderop nog een kwartier vanaf Overijssel op de E40. 11. Op de binnenring rond Brussel gaat het nu 20 minuten langzamer van Itre tot Halle. Verder nog eens 20 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring één uur bij van Waterloo tot Saventem. Dat komt door een ongeval op de Verder Verderop nog eens drie kwartier aanschuiven tot in Jette. Daar is de weg nu wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen ook lange files tot 45 minuten vanaf Herentals West. 20 minuten vanaf Oehem en vanaf Haastonk. En een half uur tussen Vrasene en Beveren en vanaf Brecht. Op de Antwerpse ring naar Gent sta je drie kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland ook drie kwartier bij... van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Stabroek een kwartier file rijden... van de E34 tot Waaslandhaven zuid Dat komt door een ongeval op de linkere en middenrijstrook. En naar Bever verlies je nu 10 minuten tussen de A12 en Lillo Hinder op de E313 richting Lummen in Antwerpen-Oost. Daar staat een defect voertuig. Ook een half uur file rijden op de E40 van Brussel naar Gent... tussen Erpenmeren en Zwijnaarden. En op de E34 naar Zelzate zaten ook 35 minuten bij... van Bereiken tot Asseneden. Een pannen is niet het einde van je plannen met VAB pechverhelping Surf naar VHB.be. Wie is nu Lena Adriaansen uit Temsen? Radio 2! En wel, Lena die had een café in Temsen, was de zus van een vriendin van de zanger van de Groep 2 Belgen. Peter van der Veren. Radio 2! En Lena heeft zeer veel indruk gemaakt, dus maakte hij er dik 40 jaar geleden een enorme hit van. Voor alle Lena's in de wereld, goedemorgen! Belgen. Ja, hoor, stonden ooit op uh, mijn 100 dagen vier ik. Dat is plots lang geleden. Rembert de Smet, die uh, zal nooit meer zingen, jammer genoeg, maar hij maakte het. En Lena werd wereldberoemd uit Temsen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. 27 november vandaag, maandag. De dag dat je hoort op radio 2: dat er enorm veel file staat. Dat het hard aan het regenen is. En dat er ook nog sneeuw kan vallen in de Ardennen. Wel goed nieuws. Muziek. Uit de jaren 80, 90 en 0. Dat hebben we uit de jaren 80. Nieuws daarover. Als je nog geen kaart hebt voor het feest van volgend jaar, zaterdag 30 maart. In Sportpaleis. Back to the 80s, 90s en early's. Wel, we hebben een hele goede nieuwe naam. Die hoor je nog voor 9 uur. Um, eentje uit het buitenland die je zeker wil zien. Uh, misschien een kleine tip. Ja, dat is het de, de, de. Met niks. Ja, dat is het, ja. Dat is van, uh, voor negen uur. Goed nieuws. Nu woensdag soort Peter Poster voordat je een jaar lang gratis naar de cinema kan. En opletten in Antwerpen is uh, wel even nieuws. Daarnet kon je het al horen als je naar Antwerpen aan het luisteren bent, met wat anderen. Als je in het centrum moet zijn, daar gaan klimaatactivisten van Extension Rebellion, een actie voeren, waarbij ze het verkeer willen stilleggen. Waar precies is, nog niet helemaal duidelijk. Het zou in het centrum van de stad zijn, sowieso in de buurt van de Kaaien of de leien. Maar ze willen aandacht vragen voor de opwarming van de aarde, dus de klimaatverandering. En ze willen ook dat de Belgische regering minder investeert in fossiele brandstoffen. En ze doen dat vandaag al, want donderdag start de klimaatconferentie in Dubai. En die gaan hard, die, die ja. pakken zich vast... Een en dat soort dingen. Uitkijken Centrum Antwerpen. Let op dus. Oké, okay, we hebben een fantastische luisteraar, dat weet je. Eh, onder andere Ellen Verbeek uit Castellee. Ellen, goedemorgen. Goedemorgen, populaire luisteraar, maar dat kan zo meteen zomaar veranderen, want. Mijn gedacht, mijn gedacht. Als je dan toch in de file staat of je moet nog vertrekken, even meediscussiëren met het gedacht van Ellen. Ellen, wat is jouw gedacht van morgen? Mensen die op pensioen zijn kunnen beter door de dag gaan winkelen. Oh, la la la la la la la la la. Vind ik zo'n harde. Vind zo'n harde Ellen. Ellen, ik moet dan nog even vragen. Hoe jong of oud ben jij, Ellen? Ik ben 33. Ah, je weet bij Radio 2, we hebben al eens wat luisteraars die ook gepensioneerd ja, zijn. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Gepensioneerden moeten overdag naar de supermarkt. Oké, okay. ja. um, vertel, wat is jouw persoonlijk verhaal? Wat heb je meegemaakt? Ja, zelf, als ik dan gedaan heb met werken, dan wil ik ook nog sneller naar de supermarkt om iets te gaan halen. Want ik moet dan verder gaan, ik moet mijn kindjes nog bij de opvang gaan halen. Ik wil ook snel dat er eten op tafel staat. En dan is dat soms een beetje frustrerend als je dan in de winkel komt en dan zijn er allemaal zo, ja, ouderen, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En dan denk ik van, oh, jullie hebben eigenlijk al heel de dag de tijd gehad om hier naar de winkel te komen. En dan waarom tussen, ja, tussen vier en zes of zo, zal ik dan zeggen. Ja, dat frustreert mij soms een beetje. <lacht> ja, je kan, er, je kan er veel van vinden natuurlijk. Um, maar... Ja, dat moet je dan inderdaad uren opleggen. Wat zou je dan voorstellen? Stel, zou je er boetes op zetten? Oh, ik weet niet. Nee, boetes niet, nee, helemaal niet. Want ik snap dan ook wel... Stel dat je dan in de loop van een dag wel naar de winkel geweest bent... En je ja, s'avonds, zeg maar, iets rijst met kip en curry eet En je bent je curry vergeten. Ja, dan moet je wel terug naar de winkel, want anders kun je ook niet verder. Maar dan denk ik van... Tussen negen en drie zijn er heel veel mensen aan het werk. Mm -hmm. Dan kunnen die mensen ook gewoon rustig winkelen. Want de werkende mensen die zijn gewoon op hun werk, dus die zijn er sowieso al niet. Dus dan hebben zij het toch ook rustig, zou ik, ik denken. Ik vind het heerlijk om overdag te gaan winkelen, zo, want wij hebben dan het ja, voordeel. Fantastisch. de met... tijd als je vroeg werkt. Ja, dat is rustig. heel ja, spreek, ja. Hè? ja, en ik merk ook, er zijn ook heel veel mensen die pens met pensioen zijn, die dan ook overdag ja, gaan. Ja. Maar jij vraagt inderdaad af, en ik gooi het even in de groep, waarom ga je als je dan toch nog in die spitsuren? Want je komt toch alleen maar in die drukte? Deel het even in de app van Radio 2. Mariusse, Elverbeek uit Kasterlee, vat nog even jouw gedachte samen. Mensen die op pensioen zijn, kunnen beter door de dag naar de winkel. Het kan allemaal in de app van Radio 2. Deel die daar gerust. Waarom of waarom niet? Dit is mooi, dit is Lou Combs en Fast Car. Goeiemorgen. You got a fast car and I want a ticket to anywhere Maybe we make a deal Maybe together we can get somewhere Any place is better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 I had a feeling that I high I had a feeling I could be someone Be someone, be someone Fast car van Lou Combs Ja, moet dat gepensioneerde Alleen overdag naar de winkel mogen ze ook uh, s'avonds Heel veel reacties Is it fast enough so we can fly away Still gotta make a decision Leave tonight or live and die this way Dat was een heel duidelijke dag van luisteraar Ellen Verbeek uit Kasterlee, Fastcar, Car. Bon, er komt wel wat binnen, Charlotte. En wat we heel veel horen en wat ook Leen Boogarts uit Merchtem zegt, grootouders die houden overdag ook de kleinkinderen bij, die zorgen daarvoor. Dus dan kunnen die ook gewoon niet gaan winkelen. Tuurlijk wel. Er is nog een belangrijk ding, daar gaan we het straks even over hebben. Maar Tim de Walen uit Lier, die heeft misschien wel een goed idee. Tim, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Peter. Jij gaat ervoor zorgen dat ze allemaal overdag gaan winkelen, vertel eens. Ja, ik heb uh, het ultieme idee en dat is om de uh, ouderen tussen 9 en 11 bijvoorbeeld en tussen 2 en 3 gratis gebak en koffie aan te bieden. Dat werkt altijd. <lacht> Je gaat ze lokken om ze dan te laten winkelen. Ja. Goed plan, we nemen het mee naar de supermarkt. Hè. Dankjewel tien. Zeg Audi, wat is de Knaldi? Wel, nu bij Aldi een bakje verse Clementines van 2,3 kilo voor de Knaldi-prijs van maar 3,50 euro. Dus, beste Sint, mocht je luisteren naar deze spot, er wacht je bij Aldi een niet te missen aanbod. Aldi, altijd slim. Radio 2 Jouw goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen morgen. Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2 Op een vrijdag in de kroeg.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 Van André Hazes. Goedemorgen. Morgen. Ja, van het weekend nog een uitverkocht Ahoy in Nederland. Net een heel duidelijke stelling van uh, luisteraar Ellen die zegt: van gepensioneerden moeten overdag naar de supermarkt wow, het, het komt wel binnen en ja. ik snap het ook wel, het is wel werkelijk een, een, een, een rechtstreekse aanval van jongere mensen naar andere mensen er Vertel is een blik opengetrokken en Hilde de Pestel uit Ruisleden zegt waarom toch al die regeltjes willen opleggen aan gepensioneerden, laat ons doen en Edile Kok uit Landen zegt, ja het zijn toch uitzonderingen, want de meeste gepensioneerden die gaan s'morgens om negen uur of half negen, zeker naar de winkel, die staan al in de rij, die willen bijvoorbeeld vers brood krijgen, of, ja. hè, maar dan ook Emmy Dalemans, die zegt, ik winkel als 76 jarige in de drukte, omdat ik alleen staan ben. Ik zie dan nog eens jonge mensen en ik ontloop de eenzaamheid. Komt vaak voor in de app. Mensen die blij zijn, dat ze veel mensen zien en genieten van die drukte. Eigenlijk wel heftig, hè? Ja. Ja, eenzaamheid. We weten echt begot niet hoe erg het is op dit moment. Ja, en ook eh, mensen die zeggen, Lieve van Duren, bijvoorbeeld al tien jaar met pensioen. Ik heb het nog nooit drukker gehad, want ik zit met verenigingen, kleinkinderen. Het is niet omdat je op rust bent, dat je heel de dag in je zetel zit. Integendeel, met zes vraagtekens. All <laughs> Right lieve. Karine Gerrit, ook 63. Ben ik dan oud naar jouw normen? Ik ben van 6 uur morgens bezig om dagelijks een flexijob te gaan doen. En dan mijn moeder van 93 gaan helpen om tegen de avonden kunnen gaan winkelen om te gaan eten. Chris Vieres uit Dendermonde. Goedemorgen, Chris. Goedemorgen. Je hebt jarenlang in een supermarkt gewerkt. Wat is jouw reactie op het gedacht van Ellen? Wel, eigenlijk vind ik. Uh, dat ze gelijk heeft, want ik doe dat al jaren sinds ik daartoe de kans heb overdag winkelen En ik heb dan ook geen last van arrogante dertigers ja. <lacht> Waarmee, waarmee dat ik niet wil gezegd hebben dat alle dertigers arrogant zijn Nee, tuurlijk dat niet, niet ja. <lacht> <lacht> Dat is heerlijk Dankjewel Chris, fijne ochtend bij ons nog en, uh, ja, ja, Goeie ja, shopdag, ja. Sonja Dierkes uit Mellen Dag Sonja, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Jij bent een lichtend voorbeeld voor luisteraar Ellen, want je bent 70. En wanneer doe jij je boodschappen? Smogens vroeg. 8 Om acht uur, 30, 9 uur. Om vier, over vier Had minuten ik... begin je eraan. <laughs> nee, nee, nee, niet alle dagen. Ik doe niet alle dagen boodschappen. Maar als ik boodschappen doe, is het altijd smogens vroeg. Ik hoef niet te wachten aan de kassa, maar ik hou niet van die betutteling. Want om een uur gaan ze wetten stellen naar de ouderen toe... En mogen wij niks meer. Want ik zeg, de volgende stap zal zijn van, oei oei. Dan zijn ze op de baan als spitsjuristen, dus ze moeten thuisblijven. En dan om duur gaat mijn boodschappen moeten doen als de jonge mensen het zeggen. En daar ben ik niet mee akkoord. Sonja, je hebt godverdomme gelijk. 100 procent. Ja, en vooral, Dank u. Ja, maar ik denk dat Ellen natuurlijk ook wel het gevoel heeft van, ja, als ze zelf ooit 70, uh, 70 is, dat ze ook wel zal beseffen van, ja, wat ik toen zei, was natuurlijk in een kadering van een drukke job, veel ja. kinderen, dat. Sonja, dank je wel <laughs> om te luisteren Goedemorgen, morgen. Ja, en te ja, reageren. ook. Geniet Daag, van de dag, Ja, jij ook. <laughs> ja, wat is echt. Beetje respect voor elkaar, dat vooral natuurlijk, hè. Zeker. Behalve Bavo, die heeft een witte broek vandaag. Dat is een gek verhaal. Dat zijn foutjes. <laughs> Wie is Bavo? Ja, Bavo is onze telefoonjongen. En die draagt een witte broek, omdat de rest in de was zit. Just stop thinking of what you great. Chill out. What she yelling for? Lay back. It's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one on one that you become somebody else around Like you can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 Halloween en complicated. Ja, de relatie tussen oudere mensen en jongere mensen is complicated. Maar hey, samen voor een leuke maatschappij, hey, dat is belangrijk. Zometeen het nieuws uit je buurt het is 1 over half 9, eerst Goedemorgen. In verschillende regio's in Vlaanderen waar PFAS-vervuiling is gevonden, kunnen bewoners hun bloed laten onderzoeken. Tot nu toe gebeurde dat alleen in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. En daar komen nu onder meer beringen en ronsen bij. En bijna 30 Franstalige scholen in Brussel en Waals-Brabant blijven vandaag dicht na een bomalarm van gisteravond. Uit voorzorg zal de politie vandaag alle betrokken scholen onderzoeken. En dit is het, uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. Klimaatactivisten van de actiegroep, de actiegroep liever Extinction Rebellion, blokkeren op dit moment de leien in Antwerpen. Ze doen dat om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Het gaat om zo'n vijf activisten die de auto's tegenhouden om de bestuurders letterlijk te laten stilstaan bij de problemen met het klimaat. We doen dit naar aanleiding van de klimaatconferentie die eind deze week begint in Dubai, zegt Margot van de Velde van Extinction Rebellion. Het is uh, zeker niet om automobilisten lastig te vallen. Zij kunnen zo snel mogelijk ook weer door of zij kunnen even een omweg nemen. Daar zal de politie zeker voor zorgen. Um, maar het is echt omdat de klimaatcrisis zo urgent is dat wij echt de noodzaak voelen om dit vandaag te doen... om daar heel even de aandacht op te vestigen. Net als veel van onze acties is deze actie ook weer symbolisch. Euh, zeker omdat de COP28 euh, deze week van start gaat. Afgelopen nacht was er alweer een explosie aan een voordeur... in de provincie Antwerpen. Bewoners van de Herentalssebaan in Borsbeek... werden opgeschrikt door een ontploffing. Een rijwoning werd daarbij geraakt... en de glazen voordeur sneuvelde. Of er een link is met drugs is niet duidelijk... In Wilrijk was er afgelopen donderdag een gelijkaardige explosie. Aan de jeugdterreinen van voetbalclub Liers in Kessel hebben vandalen verschillende meters hoge spandoeken vernield. Dat schrijft, schrijft RTV en de politie bevestigt het nieuws. Op die spandoeken zie je foto's van oud-jeugdspelers die het tot profvoetballer geschopt hebben. Jeugdvoorzitter Paul Verschoren moest toch even slikken toen hij zag hoe de spandoeken eraan toe waren. Er zijn stukken uit het gelaat van onder andere Lukaku, Nico van Kerk. Gesneden, uh, ook het logo. Er zijn banners met het logo van Liers, daar is net het logo helemaal uitgesneden. Wij betreuren dit en vinden dit heel jammer en begrijpen ook niet wie dat zoiets doet en wat, wat men daarmee wil bereiken. Dat ontgaat mij volledig, dus we hebben ook klachten neergelegd bij de politie. En die politie is op zoek naar de Vandalen.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 wat gemakkelijker kunnen ademen. Uh, ik heb gezien de laatste twee weken ook van die jongens, die hebben wel wat, wat, wat vertrouwen gewonnen. Ik hoop dat die, deze wedstrijd gaat heel veel vertrouwen geven aan hun, want zij hebben goed gedaan in feite. En, uh, maar we moeten niet gaan denken, ja, we zijn nu gered en uh, we zijn goed. KV Gelees: nu tiende in de rangschikking. Een grijze dag met bewolking en regen maximaal rond 8 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van V14 Nieuws. Ja, het is niet goed. Hè. Het is niet goed. 400 kilometer file, vertel eens Mona. Maar stel nee, we wel stil absoluut vanmorgen. absoluut niet. Inderdaad, op de 1.19 naar Brussel. en Nog steeds meer dan twee uur verlies je daar. Vanaf Rumst op Semst. En daar, zijn, uh, een ongeval gebeurd, of daar is een ongeval gebeurd op de midden- en rechterrijstrook. Van Antwerpen naar Brussel rijden dus beter om via de A12. Van Mechelen naar Brussel via de N16 en de A12. Richting Brussel dan aanschuiven vanaf Afligem. Ook een kwartier extra vanaf Wolvertem. Een half uur bij tussen Bekkenvoort en Wilselen. Eén uur file golven vanaf Boutersem en een kwartier extra vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel verlies je nu 20 minuten van Iteren tot Halle, verder verderop een half uur bij tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring drie kwartier trager rijden van Waterloo tot Saventem en dan nog eens een half uur aanschuiven tot Ingetten. Veel rijden richting Antwerpen met één uur bij vanaf Herentals West, 20 minuten vanaf Oelegem tot Inderanst, hetzelfde vanaf Haastonk, 40 minuten al vanaf Frazenen en 20 minuten vanaf Sint-Job. Op de Antwerpsring naar Gent een half uur bij tussen Antwerpen Noord en de Kennedy naar Nederland sta je een half uur in de file... van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Daar is nu een ongeval gebeurd op... Um, of ja, één rijstrook is daardoor versperd. Naar Stabroek een kwartier file rijden... vanaf de E34 al tot Waaslandhaven-Zuid. Dat komt ook door een ongeval... op de linkere en middenrijstrook. Hinder op de E313 richting Lumme in Antwerpen-Oost. Daar staat een defect voertuig op de spitstrook. Een ongeval op de E314 richting Genk in Lumme centrum Een kwartier file rijden nog op de E40... naar Gent tussen Erpenmeren en Zwijnaarden. En dan op de E403 richting Kortrijk is in Torhout de linkerrijstrook nog dicht door een ongeval. Nog hinderen door een ongeval op de A19 richting Kortrijk in Menen en dan hebben we op de E34 naar Zelzate nog een half uur aanschuiven van Kaprijke tot asseneden doorwerken. En ze doet dat met een glimlach. Dankjewel Mona. Pannen met je auto of fiets. De toerwegwachters zijn er voor jou 24 uur op 24. Ja, reacties blijven binnenkomen over uh, gepensioneerden die overdag zouden moeten gaan shoppen. Laat ons zeggen dat we respect hebben voor elkaar natuurlijk. Ja. Er is iemand die iets samenvat? Ja, um, wij hebben er wel voor gezorgd dat jullie nu kunnen doen wat jullie aan het doen zijn. Laat het ons daar even bij houden. We waren nog over een witte broek bezig, want onze telefoonmedewerker, Bavo van de Showtelefoon, die heeft vandaag een witte broek aan. Klopt het, Bavo? Dat klopt, ja, helaas wel. Ja, ja maar helaas, dus niet helaas. Hoe komt het? Alles zat in de was. Dus als mijn moeder meeluistert dan kan zij de reden uitleggen. Maar alles zat in de was. Maar dus je doet je was zelf, terwijl je thuis woont. Daar komt het op neer. Ik doe was, niet zelf, ah. Charlotte. Dat dat ik ga dat nu ook bekennen als een naar radio, maar uh, dus ik doe nog niet Dus nu je eigenlijk zelf. de schuld aan het doorschuiven naar de mama. Dat is zo. Maar, maar, het heeft wel iets teweeg gebracht, want Marlies Spekart uit Aalst. Goedemorgen Marlies. Goedemorgen. Jouw dochter heeft ook een witte broek aan vandaag. En dat heeft een hele goede reden. Vertel eens. Als protest tegen het grijze weer. Maar, maar, maar wat een geweldig idee, zeg. Ja, meer witte broeken. Dus, in plaats Bavo, dat je die uitleg had gegeven, man. Toch? Ja, dat is veel beter geweest. Maar ik ben zo geen protestman. <laughs> nee, je bent niet van Extinction Rebellion. Sowieso niet. Dank wel, Marlies. Geniet van de ochtend.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 Summer Carnival 2024. Een adembenemende show in het Koning Buitenwijn in Brussel op zondag 14 juli. Tickets en info via LiveNation.be. Pink met special guests live in 2024. Samen met het laatste nieuws en Radio 2. Radio 2. Goedemorgen, morgen.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 O a dansaar, je was zo'n menina maar linda, had coragem e comecei ik falar. Nossa, nossa, ik você me mata. Ai, een man, ik zag ai, man. Ik zag een man, ik zag een man.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 Eu te pego Ai, ai Se eu te pego, hein ai, ai, ai, ah! Que delícia, hein Ai, se eu te pego Rui, Amarra watching Michael Jackson, die meezong op Rockwell, Somebody's Watching Me. En zijn broer, Jermaine Jackson, die zat ook nog ergens in de achtergrond. Volgend jaar wordt het liedje 40 jaar, maar blijft zo goed, hè, Rockwell. Bon, nog even over die witte broek van uh, onze vriend, Bavo, onze telefoonshowkerel. Die zijn mama heeft ook een berichtje gestuurd, Charlotte. Er liggen nog vijf jeansbroeken in je kast, Bavootje, zegt mama Chris. Nog niet goed wakker zeker deze nacht na je jaarmartweekendje? Maar wel een dikke knuffel van mama Chrisje. Je hebt nog een dikke knuffel gekregen, hè, Bavo. Ja, dikke knuffel terug. Ja, dat is no. Nationale radio, mama Chrisje. Mama. Mama. Maar goed, ja. Um, misschien toch net iets belangrijker op dit moment. Het regent. Het is slecht weer. Je wil er op dit moment echt niet in zitten. Uh, je bent misschien onderweg naar de winkel en denkt van... Oh, hoe raak ik de wereld, de dag, het leven door... Goedemorgen Dankzij Goedemorgen morgen op Radio 2 en ook met het feestje van het jaar, volgend jaar zaterdag 30 maart, back to the 80s, 90s, 00s. Sportpaleis. Al gedanst? Al gedanst. Zeker. Dat, is ja, goed. Go dat is goed hè. Een heel goede reden om kaarten te kopen. En wel, ik vertel jou welke geweldige artiest er staat. Maar echt, ik, uh, ik heb hem nooit ontmoet, maar ik ben blij dat ik hem volgend jaar even mag ontmoeten. Je kent hem misschien van een liedje van toch even een paar jaar geleden. Luister en kijk even mee. Ja, ja, que Kenno. Si, que en wie was dat ook alweer? Dat was Jodie Bernal. Goedemorgen, Jodie Bernal. Goedemorgen, hallo. Ja hoor, je hoort en ziet hem nu uh, in de F Radio 2 of Live of VRT met een petje op, dat is belangrijk. Zing maar vooral, jij gaat, uh, jij gaat komen zingen met Belle Perez. Hoe lang is het geleden dat je Belle Perez gezien of gesproken hebt, Jodie? Um, vorig jaar, oh, nee dit jaar nog, toen uh, tijdens een optreden moest ik, uh, moest ik naar haar optreden. Dus uh, toen hebben we elkaar even gezien en even gesproken, dus uh, dat was... Uh, Redelijk kort geleden eigenlijk. Maar jullie hebben niet het duetje gedaan van, uh, van jaren geleden? Nee, klopt. Nee, nee, nee. Dat, dat, eigenlijk zing ik dat helemaal niet meer. Tegenwoordig ben ik DJ en uh, draai, ik, uh, draai ik eigenlijk. En uh, tijdens mijn sets zie ik en zing ik ook wel een beetje. Uh -huh. Maar uh, als zanger een half uurtje optreden, dat is eigenlijk niet meer uh, wat ik al... Eigenlijk al een jaartje of 6-7 uh, niet meer doen. En daar gaan wij keihard verandering in brengen, want de die, die het niet meer weten. Hij had een hit, echt een dikke dikke hit. Twee jaar na Kissy Kessie Kano uh, kwam Me and you uit nog even naar luisteren met Belle Perez. Ach, wat waren jullie jongens, Jody? Ja, yeah, toen waren we nog jong en vitaal. <laughs> ja, hoe was dat voor jou met, uh, om samen met Bella die song te doen? Ja, dat was heel erg leuk. Dat was echt heel erg leuk. Ik weet nog ook, ik zie nu die clip en ineens komt het weer naar me, bij me naar boven. Die clip hebben we toen opgenomen. Het was de bedoeling dat we naar Ibiza gingen. Uh -huh. En toen we daar aankwamen, regende het, stormde het, konden we geen clip opnemen. Dus zijn we teruggevlogen naar Nederland. Toen dachten we van, nou ja, dan gaan we lekker naar Turkije. Zijn we daar naartoe gevlogen met de hele crew en iedereen. En daar regende en stormde het ook, dus konden we ook geen clip opnemen. En toen zijn we uiteindelijk uh, op een kaartbaan uh, terechtgekomen in Amsterdam omdat er geen tijd meer was, moesten we zo snel mogelijk een clip opnemen. Schitterend. Dus, maar, dat, uh, dus even Ibiza, even Turkije en dan toch maar Amsterdam. Er was nog geld in de ja. Waanzin, zeg, waanzin. Nu, je bent er natuurlijk wel bij op zaterdag 30 maart. Ook met een DJ-set. Wat, ja, wat, wat voor muziek speel je dan, Jody? Eigenlijk speel ik uh, 80s, 90s, Heroes, Guilty Pleasures. Maar ook uh, zeker Hardstyle. Uh, van alles door elkaar. En uh, tijdens mijn set is het uh, MC'en uh, en. Uh, platen meezingen die eigenlijk onverwacht zijn. Dus ik zing uh, Nederlandstalig, hardstijl, uh, alles door elkaar. Het uh, wordt één grote gekhuis. Maar echt waar, ik kijk er nu al naar uit. Dat had ik totaal niet meer verwacht. Dus dat wordt heel mooi. Je gaat ook zingen met Bella Perez natuurlijk, want Bella die gaat een paar friends meebrengen. We weten nu al dat Leopold Rieder zal zijn. DJ Frank, Haraway en nog een paar andere geweldige vrienden van Bella Perez, maar ook dus Jodie Bernal. Alle reden om af te spreken met iedereen die je graag ziet en je kaarten te halen. Jodie ik ben al, zet het in de agenda en graag tot volgend jaar, man. Gezellig, tot volgend jaar. Fijne ochtend, joe. Ja, dat wordt echt goed, hè? Maar ja. Tof. Maar ja, Nederlands talelijk, haakst ja. feestje. En dit was die enorme, enorme hit. Exact in 2000. Ook bij onze een zomerhit. Kessik Es que no entiendo, sé que estás mintiendo Te beetje por favor, me tratas como un een Bernal. Volgend jaar is in Sportpaleis. Kissy Keno. Samen met Belle Perez. Back to the 80s, 90s en 00s. Haal je kaarten. Karim Baal uit Merelbeke kent het nog absoluut. Ons buurjongetje en meisje hadden dit als cd gekregen. En elke dag zongen ze mee in de zomer. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veeren. Weet je hoe het al geweest? Geen spijt van dat je het weet, want nu is hier de nieuwe tijd. van mij. Suzanne en Freek staan op dit moment op 15 in de ultratop. Lekker bezig dikke heet aan te worden. De helft van mij. Vorige week waren ze hier trouwens Charlotte en deden ze uh, krekels na. Ja, ik heb het gehoord en gezien. Oh, fantastisch. Geniaal. Check dat even in onze Instagram. @goedemorgenmorgen En dan zie je meteen ook, meteen ook hoe goed die live zijn en waar. Luister en kijk even mee.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 Kijk snel op sbs.be of bel 03 640 39 50.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 Aha, straks gaan wij opnieuw kickstarten hier bij Radio 2, dus met jouw favoriete muziek. Wat wil je graag hebben? Stuur me dat eens door in de Radio 2-app. Elke dag, dag voor twee.